5 en in de Ether op 106,9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal. De drie werkgeversorganisaties zijn woedend op minister Van der Hoeven van Economische Zaken. Zij zeggen gisteren dat de crisis mede is veroorzaakt door een gebrek aan normbesef bij ondernemers. De voorzitters van VNO, NCW, MKB en LTO vinden dat Van der Hoeven in het wilde weg op ondernemend Nederland schiet en alle ondernemers overeen kam scheert.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 Dirk Scheringa doet in de Volkskrant een oproep voor het behoud van de collectie uit zijn Museum voor Realisme. Hij hoopt dat de collectie in zijn geheel behouden kan blijven en dat de stukken niet los van elkaar worden geveild. Vorige week liet ABN AMRO 1300 kunstwerken uit het museum weghalen. Ze dienen als onderpand voor de hypotheekschuld van DSB beheer.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 Bijna aan 1200 voorwerpen gingen onder de hamer. Het meest werd geboden op de domeinnamen van het bedrijf. De opbrengst is lang niet genoeg om de schuldenlast van die entertainmentgroep af te lossen. Het bedrijf van zanger Banco Borsato ging vorige maand failliet met een miljoenenschuld. Het weer vrijwel overal droog met af en toe zon. Het wordt vanmiddag zo'n 14 graden. Dit was het NON.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kermerland. De morning was cold en lonely. City lights, old and gray. The sun arose and tried to smile and gave it all away. The Couldn't pay the bill. Made a stand, raised his hand, sang a song, no time to kill. a chance, raised his hand, sang a song Op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte: zondag in Kennemerland. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zondag in Kennemerland. Het is 10 over 2 bijna, dus niet 10 over 3. Dus voor degenen die de klok nog niet achteruit hebben gezet, ja, de wintertijd is weer begonnen. Dus het is tien over twee in plaats van tien over drie. Uh, nou, welkom dus bij het uh, eerste uur van zondag in Kennemerland. We gaan even kijken wat er uh, dit uur uh, ja, allemaal, uh, uh, wat ik u laat horen. Nou, ten eerste, de Sportweek is in Zandvoort weer door heel veel jongeren tijdens de herfstvakantie uh, beleefd. En vanmiddag wordt de week afgesloten met een clinic van basketballen met Henk Pietersen. En Joop Van Nest gaat hier uh, wat meer over vertellen. En vandaag is de laatste dag om te genieten van het thema Oorlog Vrede in de ruïne van Brederode. Nou, een reportage: dat hoort u zo van Roderick TV, want dat was de hele week uh, in de, tijdens de week van de geschiedenis. Dus um, ja, oorlog en vrede in Reunie van Brederode. Vandaag kunt u nog terecht. Bij de reunie voor, uh, ja, voor uh, dit thema. En een reportage dus zometeen van Roderick de Veen. Nou, beh behalve dat natuurlijk ook nog sport. Uh, het regennieuws komt voorbij. En het weerbericht van Meteopagina.nl. En natuurlijk muziek bij Zondag in Kennenmerland op CFM Zandvoort en AB Radio. Dit is Sniventeers met Driver Seat. Sniffenteers dus van driver's seat. En we gaan eventjes uh, ja, uh, praten naar het heden. Maar daar heb ik nog niet zo over uh, heel ver hoor. Maar over een paar uur. Want uh, dan begint er een clinic met uh, Henk Pietersen. Dan heb ik het natuurlijk over basketbal voor de, de echte kenners. Uh, zij weten dat uh, natuurlijk wel. Uh, nou, waarom? Nou, Omdat er namelijk uh, ja, uh, een sportweek is geweest hier in uh, Zandvoort en omgeving. Maar, uh, speciaal in de herfstvakantie waar heel veel uh, jongeren zich voor konden inschrijven. Met allerlei diverse sporten. Uh, ja, wat zij uh, konden gaan doen. En vanmiddag is dus uh, het laatste op dat gebied. En wie daar meer over weet is Joop van Nes. Joop, goedemiddag. Goedemiddag, Lena. Laatste, en... Ja, het is inderdaad de laatste dag. Jammer, hè? Ja, eigenlijk wel, want er is ontzettend veel gebeurd. heb ik ook al uh, gelezen en gehoord van, uh, ja, van diverse. Er zijn vreselijk veel dingen georganiseerd. Tot aan roeien in Heemstede aan toe. Uh, we hebben gegolfd, we hebben getafeltennis, uh, breakdance, streetdance... Je kan het niet zo gek verzinnen of het is wel gebeurd in de afgelopen weken in de herfstvakantie. En hoofdzakelijk voor de kinderen van de basisscholen vanaf groep 5. En uh, de kinderen van de uh, hoe noem je dat, de, de eerste klas van uh, Gertenbach, hoort dat? Uh... De Bruglasers. Ja, de Bruglossen. Juist, ik kon eventjes niet op die naam komen. Maar dat inderdaad. Nou, en vandaag is het dan omdat Lijus toevallig vandaag nog twee wedstrijden in de thuishal, in de korfhaal moet spelen. En we hebben ze samen in samenwerking met de Sportservice Heemstede Zandvoort. En ze uh, voor de tweede keer naar Zandvoort gehaald. En dat moet je echt gaan zien. Dat is ongelooflijk. Deze man heeft al heel lang is met basketbal bezig. Uh, hij heeft NBA zelfs gespeeld met hekel, hele grote sterren als... Ik zal het eens opnoemen. Charles Barkley, uh, Charles Oakley, Rick Smit, uh, uh, Kees Akerboom... de Sabonis, uh, Drakan Petrovic, Vlade Divac. Nou, echt de grote van het spelletje. Daar heeft hij tegen gespeeld of meegespeeld. Nou, en dan ben je toch echt een grote jongen. Deze man heeft nu van zijn uh, kennis van het basketbal... en. Uh, ...nog een paar dingen heeft hij samengevoegd... ...tot uh, een balcontact... ...en dan gaat hij mee de heel Nederland doorheen... ...naar scholen, naar evenementen... niet je, je, je ...of hij kan daar iets mee doen... ...en dan leert hij kinderen... ...geen baas, want dat leer je niet in anderhalf, twee uur... ...maar... ...en daar, daar is hij heel erg goed in... ...hij leert ze respect... Uh, ...voor een ander... ...en uh, dat pest niet goed... Dus ...hij was namelijk als, als schoolkind... Als, ...als kleine jongens, al heel lang werd hij altijd gepest... En ja, dat stak hem natuurlijk. En nu, nu is hij ja echt een heel grote man. Omdat hij is 2,17 meter 17, geloof ik. Ziet. Vreselijk breed. En hij heeft handen als een baas van gewoon in zijn hand op. En, en nou drinkt hij respect af. En dat wil hij die kinderen bijbrengen. En dat doet hij op een verschrikkelijk mooie manier. Want hij is niet alleen maar een balgoogeler. Maar hij kan ook met woorden goochelen. Hij uh, kan kinderen aan het lachen maken. En dat is zijn grote kracht. En dat... Kan je vanmiddag gaan zien. En de entree is vrij. Dus ga er naartoe. Dit is iets geweldigs. Echt waar. Ja, want dat uh, duurt van uh, half vier tot uh, half zes. Dus uh, ja, ja, de en, kinderen ja. kunnen echt helemaal uh, hun gang gaan voordat ze zeg maar, gaan eten. Ze kunnen echt helemaal uh, ja. Ja. all the way. En dan na het eten meteen een bit. <laughs> dan kun je opwachten. Wat zeg je? Ja, na het eten meteen naar bit of ze zijn bek Ja, waarschijnlijk Goed. wel. <laughs> ja, deze man heeft ook in 2007 voor het Koninklijk Huis uh, zijn show mogen doen. Tijdens een bezoek van de uh, dacht Ik meen dan Den Bosch dat was. De koningin was erbij. En uh, Willem-Alexander. En een paar En nog een paar prinsen en zo. En die hebben er echt van genoten. En uh, ja... Dat is, eh, zal ik het zeggen, eh, dat verdient hij. Hij, hij, is, uh, hij is zo amabel. Deze man die, uh, die, die is geweldig. Dus ik, ik, ik maak echt een uh, breken lans voor hem. Dat de luisteraars gaat er gewoon naartoe. Half vier in de sporthal, in de Sporthal aan het Duinkesveld weg. Je zult er absoluut geen spijt van hebben. Nee, want het is voor kinderen van uh, 6 tot en met 12. En dan je kan je denken, doen, ja. Ja. ja, maar ja, ik ben niet zo sportief. Maar voor de meiden is er ook nog een, uh, ja, uh, zo'n cheerleaders uh, clinic was ja. er geweest, toch? Dus die ja, gaan dan die ook gaan nog weken. eens optreden. En als het goed is, gaan die ook optreden. En meestal vaagt hij daar een paar leuke moeders bij. Oep. En dat is altijd een, uh, <laughs> ik heb hem twee keer mogen op hier op Zandvoort. Eén keer overdag en de laatste keer was het s'avonds voor, uh, voor, alleen voor de Lionsleden. Ja, dat is grandioos. Grandioos. En weet je, als je nee zegt, ja, dan zit je een verkeerde. <laughs> en mogen dan ook alle andere meisjes en dames nog meedoen die gewoon zin hebben om. In principe wel, ja, ja. En uh, iedereen mag er binnenkomen. Kom kijken, het kost niks en, en, en geniet ervan. Ja. nou, dat is. Uh, ik denk dat het zeker voor de. Het is. Nou, het is droog, maar goed, het is binnen natuurlijk, dus dat maakt niet uit. Dus voor iedereen die nog een kind heeft op de bank zitten, die uh, kan gewoon langskomen. Stuur hem er naartoe, neem, neem wat sportieve kleding mee en uh, wat zaalschoenen zonder zwarte zolen graag. En uh, ja, daar kan je meedoen. Oké, okay. nou prima Joop, dankjewel. Want ik, ik denk, jij gaat vast nog wel even langs. Ja, zeker. Uiteraard, het is mijn spelletje daar moet ik naar toe, ja. uiteraard. Ja, hey, en uh, nog even iets anders. Uh, ik heb begrepen dat je ook nog even gaat naar de reunie van... Uh, van... Van uh... uh, ja, inderdaad, van Kunstfestijn. Ja. Uh, nou, er is, uh, er is iets uh, vertraagd, heb ik begrepen, door wat uh, ja. file van, uh, voor de geluidsman. Maar uh, ja, wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, uh, uh, eigenlijk de toppers die uh, Roy van Buringen naar Zandpartij verhaal voor zijn Kunstfestijn. Uh, Remy is er, de grote dansgroep is er. Ah. Uh, ja, ik uh, excuseer me als ik de namen niet weet, want normaal gesproken is het mijn muziek niet. Maar Als het goed is, komt Bianca Dorsman ook, heb ik begrepen. Maar echt de toppers die er dus in twee jaar zijn geweest... Die komen vandaag naar Zandvoort voor een reunie. Want Roy heeft ook gezegd, het is mijn laatste keer dat ik kunstjes zijn doen. We gaan het voor ons op een heel andere manier doen. Wel weer voor Kika, maar ook voor Opkikker. En dat gaat dan, als het goed is, op het uh, gastruisplein gebeuren. Maar op een heel ander uh, uh, jasje gegoten. Zeg maar. Oké, okay, nou we zijn in ieder geval heel benieuwd. Maar dat is dus vanmiddag tussen twee en vier. Iets verlaat, dus waarschijnlijk half drie, half vijf. Ja, ja. In, okay. in de muziektent op de Radersplein. Ja, inderdaad. Nou Joop, voor deze, je hebt genoeg te doen nog vanmiddag, ondanks dat er ja, geen voetbal is. Dus uh, heel heb veel heb plezier. Meer. Wat zeg je? Ja, ik, nee, ik dacht, ik ken nog even. Oh ja, ik kan nog even melden dat de Lions dames die we gisteren gespeeld als enige van de uh, basketbalteams uh, van Lions. En dat was in Amsterdam bij Mosquito's en dat is helaas niet goed gegaan stonden met rust 42, 28 achter en ze verloor uiteindelijk met 85, 50 heeft een paar redenen gehad, onder andere de, de vaste guards, waren of geblesseerd of op vakantie, ja moet ook kunnen er zitten moeders bij, en uh, dus ze speelden met uh, wat, wat nieuwe guards en dat is toch blijkbaar uh, wat, wat, wat moeilijker, een guard moet, kan ik ook wel uitleggen, dat is geen die eigenlijk een spelletje opzet en de bepaalt wat voor systemen er gespeeld gaat worden, en ja die waren niet aanwezig, en dat is volgens uh, coaches gekopen toch een hele grote uh, factor geweest, waardoor de dames uh, opnieuw hebben, kunnen, hebben verloren in uh, Amsterdam. Oké, okay, ja, vakantie, hè? dan krijg je dat. Ja, ja, daar doe je niks aan. Er zijn, ja. uh, er zijn geen professionals die kunnen je moeilijk verbieden om in de uh, kindervakantie of vakantie te gaan. Dat gaat niet. Inderdaad, Joop van Nijs, dank je wel. Dank je wel in ieder geval voor uh, jouw verslaggeving. En ook uh, ja, straks veel plezier bij het kunstenstein en bij het basketbal. Dank je wel, Lara. Tot ziens.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 Dat is snel voorbij. <laughs> ja, dat was, uh, het nummer was uh, iets te snel voorbij dan ik uh, eigenlijk dacht. Maar in ieder geval uh, was dit um, uh, Simple Minds met Waterfront hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Nou, het is uh, half drie geweest. Dus dat betekent dat we even gaan kijken naar, uh, ja, naar wat nieuws hier in uh, de regio Kennemerland. En ik zie hier dat uh, in Bloemendaal uh, op 7 november in het gemeentehuis de jaarlijkse milieumarkt wordt georganiseerd. Een keur aan standhouders laat dan zien dat milieubewustzijn, uh, ja, een aangenaam leven goed samengaan. En met kleine aanpassingen is ook in het huishouden veel milieuwinst te behalen. En op de milieumarkt dan uh, kunt u daar alles over horen en kinderen zijn Uiteraard ook welkom en kunnen kijken ja, wat zij bijvoorbeeld uh, kunnen besparen om, uh, om toch uh, iets voor het milieu te doen op 7 november dus in het gemeentehuis van Bloemendaal. En vanaf 20 oktober uh, ja, is er allerlei uh, plastic verpakkingsafval af, uh, ingezameld van de gemeente Bloemendaal. Want vanaf januari 2010 zijn Nederlandse gemeenten verplicht het scheiden van plastic verpakkingen mogelijk te maken en daarmee te zorgen voor maximale recycling. Nou, de gemeente Bloemendaal komt dus al vanaf uh, 20 oktober en uh, ze, komen het, ze komen het maandelijks ophalen en daar hoeft uh, niks voor uh, betaald te worden. Het ophalen en het verwerken van het plastic verblijfsafval wordt betaald door het uh, bedrijfsleven. Nou, wilt u meer weten hierover, dan kunt u bellen met de afvaltelefoon. Dat is 023-522-5723. Dus 023-522-5723. Vooral dus uh, in Bloemendaal. En dan gaan we kijken naar uh, Haarlem. Want volgens de GGD Kennemerland is er geen aanleiding om extra maatregelen te treffen na het overlijden van een 14-jarige meisje, uh, 14 ...een Haarense meisje aan de gevolgen van de Mexicaanse griep. De kans blijft klein dat gezonde mensen aan de gevolgen van de griep overlijden. Maar vorige week is het meisje dus overleden. En het advies blijft daarom dat mensen met griepverschijnselen, dat is dus koorts boven de 38 graden en hoesten, vooral thuis moeten blijven. En een jonge vrouw in Haarlem is gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op het traject van de zuid -Agent. De aanrijding gebeurde op de kruising van de Aziëweg met de Amerikaweg. En de jonge vrouw was nog aanspreekbaar na het ongeval, al dus een woordvoerster van de politie. Wel is zij zwaar gewond naar het VU ziekenhuis in Amsterdam. Gaan we nog even naar de Haarlems nieuws kijken. Middel eh, november zal het nieuwe postkantoor in de Grote Houtstraat opengaan voor het publiek. De nieuwe vestiging komt er vanwege de sluiting van het postkantoor aan de gedempte Oude Gracht. En deze zal op 3 december voor het laatst open zijn. De sluiting van het oude pand is onderdeel van de grootscheepse reorganisatie van de TNT. En hierbij zullen 200 banen verdwijnen. En gisteren, zaterdag 24 oktober, was het alweer de vijfde nacht van de nacht. En in de regio Kennemerland hebben diverse gemeentes meegedaan. En ook de gemeente Zandvoort deed mee om het donker voor één nacht echt donker te laten zijn. Want de lichten van het raadhuis en de toren van de Nederlands Hervormde Kerk bleven uit. Nou, Verder waren er nog allerlei andere activiteiten rond de nacht van de nacht. En uh, gaan we kijken naar de zeestraat. Zij krijgen namelijk nieuwe bomen. En met een nieuwe techniek kan een plantgat gemaakt worden. Waardoor dat ook weer leidingen bespaart. Nou, op dit moment worden er plantgaten gezogen met een grondzuiger. Dat is een nieuwe techniek. En die is nog niet eerder in zandvoer toegepast. Maar het is wel goedkoper om de boomgaten te graven. In de stoep liggen veel leidingen. En dan is het niet mogelijk om met een graafmachine die gaten te graven. Want alles zou stuk worden getrokken. Nou, uh, op dit moment kan het dus wel. En daarna worden de bomen geplant ook de twee platanen aan het einde van de haltestraat worden door dezelfde soort bomen vervangen. En we blijven bij de bomen, want volgende week viert zand voor de boomfeestdag. De gemeente, uh, leerlingen van de gemeente leerlingen van scholen uit het centrum uh, uitgenodigd om deze dag te vieren op woensdagmorgen 28 oktober. De kinderen gaan dan 28 bomen en een aantal heesters planten in het platoon aan de Tollensstraat. En als het goed uh, gaat, dan staan ze rond 9 uur ochtends paraat met een Eigen schep om de klus te klaren. Gaan we nog eventjes kijken naar het weerbericht. Als ik het uh, uh, allemaal kan vinden hier op mijn uh, systeem. Anders doen we dat zo meteen nog even. Ja, we doen het uh, zo meteen nog even. Het weerbericht dus op CFM Zandvoort en AB Radio. Maar nu eerst uh, ja hier muziek bij CFM Zandvoort en AB Radio. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat was Corinne Bailey met uh, Pocket en we gaan verder met het uh, weerbericht op www.mediopagina.nl. Uh, nou, het is uh, in ieder geval hier in de regio uh, Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort. Uh, ja, toch wel periode met zon, maar later kans op een enkele bui. Matige aan zee, vrij krachtige zuidwestenwind met een maximum temperatuur van ongeveer 15 graden kijken we naar maandag. Meest bewolkt met kans op wat regen. Matige aan zee, vrij krachtige westelijke wind met een maximum temperatuur van ongeveer 14 graden. En dinsdag, ja, wolkenvelden, wolkenvelden, wolkenvelden, maar wel weinig wind, waardoor het iets aangenamer voelt. De temperatuur blijft 14 graden, maar door de weinige wind voelt het waarschijnlijk iets lekkerder. Nou, voor meer informatie over het weer, check www.meteopagina.nl Nou, zometeen gaan wij eens kijken bij de ruïne van Brederode, want daar is ontzettend veel aan de gang. Uh, tot en met vandaag um, ja, is het thema Oorlog en Vrede. En Roderick de Veen heeft daar een reportage over gemaakt. Uh, maar nu eerst muziek hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Dit is Alita Adams met Window of Hope. In the darkness of your private... At the scant of the moon, you're bundling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable end. Olita Adams hier met Window of Hope bij ZFM Zandvoort en AB Radio. Nou, um, ik zei het al, de Week van de Geschiedenis is deze week uh, uh, ja, begonnen en ingegaan. En vandaag is de laatste dag en uh, dat wordt ook weer uh, gevierd. Uh, op de ruïne van Brederode. En bij het woord oorlog denken de meeste Nederlanders. aan de Tweede Wereldoorlog of aan Irak. Maar Nederland is betrokken geweest bij tientallen oorlogen. op uh, ja, eigen grondgebied en ver daarbuiten. En sommige oorlogen zijn uh, in het geheugen. verworden tot een jaartal. Zoals bijvoorbeeld de slag bij Nieuwpoort in 1600. Maar andere zijn helemaal vergeten. En uh, ja, dat uh, wordt dus uh, duidelijk gemaakt bij, um, ja, bij de ruïne van Brederode. Want er is zoveel uh, ja, wat, uh, wat misschien wel vergeten is. Wat wat eigenlijk niet vergeten moet worden. En daar staat, dat staat natuurlijk dus centraal... ...bij de Week van de Geschiedenis... ...en dan vooral bij de ruïne van Brederode. Nou, u kunt er nog heen. Het is uh, tot vijf uur... ...smiddags. Er is een klein tentenkamp... Uh, ...opgericht en... Uh, ...ja, uh, je kunt boogschieten... Uh, ...of uh, ja, kijken hoe er bijvoorbeeld... ...brood werd gebakken of hoe een... Uh, ...hoe een... Uh, een uh, een, hoe het, een zwaarte zeg maar, werd gesmeden. Dus dat allemaal in de ruïden van Brederode. En Roderick de Veen die is daar al uh, geweest. En hij heeft daar een reportage over gemaakt. Wat bent u nou aan het doen? Ik ben vol aan het spinnen omdat ik uh, door mijn dekens heen ben. We gaan uh, richting de koude tijd, de winter in en ja, ik ben eigenlijk al hartstikke laat. Ik had het natuurlijk al klaar moeten hebben, maar ik wil toch nog wel graag een paar dekens uh, weven voor van de winter. Kunt u niet beter naar de winkel gaan? Welke winkel? Ja? Wat voor winkel? Nee, dat... Uh, wij moeten alles zelf maken. Ik kan het niet zomaar ergens kopen. Uh, de, het is de week van de geschiedenis. Uh, het thema is oorlog en vrede. Uh, nou, daar passen wij natuurlijk goed bij. Zowel uh, voor de vrede en zowel voor de oorlog. Eigenlijk meer voor de oorlog. Omdat de uh, kompje van Bredero een, uh, een huurlingengroep was. Die dus eigenlijk uh, constant in gevecht was. Uh, we laten echt zien uh, hoe er geleefd werd. Uh, we laten zien uh, hoe, de, hoe, de, hoe de koken ging. Uh, door middel van buitenkoopplaats en de binnenkoopplaats. Uh, en we hebben wat inrichtingsspullen mee. En we laten wapens zien. Waarom doen jullie dit? Echt helemaal kleden als de middeleeuwen, koken als de middeleeuwen, zelfs hier slapen? Ja, uh, we zijn een vereniging en die vereniging bestaat uit leden. En die leden die vinden en geschiedenis leuk en het, uh, het, het presenteren van, dus het, het uitdragen van. Dus we zijn eigenlijk een beetje een, een wandelend museum, zeg maar. 5 uur. Kies het radiostation dat bij jou past. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze via het voort. Luister naar jouw keuze.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 I know you to be held down Tot zover het ritme van ZFN.